Vermist. Een eenacter van Michael Dines, vertaald door Cédric Noyer. Microfoonbewerking en regie: Jan C. Hubert. Ik heb nog Dank je Doe toch niet zo zenuwachtig Amy Alles komt in orde Ik kan er niks aan doen dat ik zo zenuwachtig ben Kom Amy, maak je geen zorgen Ik weet precies wat ik doe Dat zouden ze wel eens kunnen zijn oh. Oh. Ja hoor De auto draait de weg op Over een minuutje zijn ze hier ik ben zo bang, Willem. Moet je nou echt geen kop tegen? <lacht> nee, heus niet. Veeg je tranen weg, Amy. Het zou niet goed zijn als ze je zo zagen. Dan zal ik maar gaan afwassen. Zo. Daar zijn ze. Oh. Jou, dan, kom, kalm blijven, Evie. Beheers je. Ah, ja, ja, ik. Euh, ik zal het proberen, William. Goedenavond, hier, William Hardcastle? Ja, die ben ik, commissaris. Inspecteur Johnson van Scotland Yard. <laughs> Neem me niet kwalijk, inspecteur. Ik heb niet zoveel met de politie te maken. Dit is brigadier Holmes. Dag brigadier. Goedenavond, meneer. Nee, komt u toch binnen heren. We hadden u al eerder verwacht. Hé. Hey, u wist dat we zouden komen? Oh, er gebeurt niet veel in dit dorp dat we niet dadelijk weten. Zo. Uh, mag ik u gaan, heren? Meneer hoor. ja. Het spijt me dat ik u moet lastigvallen, maar we hebben reden om aan te nemen dat u ons kunt helpen bij uh, enige nasporingen waarmee we bezig zijn. Zeker, inspecteur. Ik zal graag alle medewerking verlenen die maar mogelijk is. Het is altijd mijn streven geweest de handhavers van orde en wet bij te staan. Uh, gaat u zitten. Dank u. Dadelijk, brigadier. Wacht buiten wie onze mannen. Ja. En waarschuw me als de politiedokter er is. Ja, waarschuw de. Nou, inspecteur, neem die gemakkelijke stoel. Dit is mijn huishoudster, mevrouw Barlow, inspecteur Johnson. Aangenaam. Ah, Van Scotland, ja. Mevrouw Barlow? Ik. Uh... Ik zal u alleen laten, Sam. Dat, dat is... Uh, ik heb nog wat te doen. Vertel eens, inspecteur. Wat kan ik voor u doen? Het betreft uw vrouw, meneer Houtkassel. Oh, die. Waar is uw vrouw, meneer Houtkassel? Die is in allerijl vertrokken. Met voorbedachte raden. Was er een speciale reden voor dat uh, overhaaste vertrek? Hm. Dat zou u haar het beste kunnen vragen. Zij is niet hier, meneer Hardcastle. Nee, dat is waar. Ja? Uh, kan ik u even... Alleen spreken, inspecteur? Trek je voor mij maar niks aan, brigadier. Inspecteur. Nog een blikje, meneer Houtkassel. Zeker. Doe alsof u thuis bent, inspecteur. Ik heb daar rond gekeken, inspecteur. Er is in de tuin gespit. Nog niet zo lang geleden. Ben je daar zeker van? Absoluut zeker. Het is duidelijk te zien. Wie het ook geweest is, heeft er niet veel moeite gedaan om het geheim te houden. Je kunt duidelijk zien dat er niet gespit is, maar gegraven. Verdacht stukje. Groot genoeg om er een uh, lichaam onder te verbergen? Dus twee wering. Ik heb het nagemeten. Zo. Hm. Goed. Opengraven en vlug. Jullie hebben schep in de wagen. Ja, meneer. Kan ik misschien ergens mee helpen, inspecteur? Ja. Ik zou graag wat medewerking van u hebben, meneer Hardcastle. Het gaat dus om uw vrouw. Mary Ann Hardcastle. We stellen belang in haar doen en laten. U misschien. Ik niet. Ik ben niet geïnteresseerd in uw persoonlijke gevoelens. Ik wil alleen maar een paar inlichtingen hebben. Nogmaals... Waar is uw vrouw? Ja, waar zou die nou uithangen? Volgens onze gegevens... is er niemand die uw vrouw de afgelopen... elf maanden... ja, elf maanden heeft gezien. Inspecteur... het is mijn pijnlijke plicht te bekennen... Ja? dat mijn vrouw zelden te zien was, maar meestal te horen. Volgens onze gegevens... Hebt u op de vele vriendelijke vragen die de, die de buren u gesteld hebben... ...met betrekking tot de afwezigheid van uw vrouw onveranderlijk geantwoord? Ja. Ze is vertrokken naar betere gewesten. Nou, meneer Haartkassel, blijft u nog volhouden dat uw vrouw is weggelopen? Maar inspecteur, dat heb ik nooit gezegd. Ik zei dat ze is vertrokken. Dat weten we. En nu zouden we graag willen weten op welke manier ze is vertrokken. Heeft ze kleren meegenomen? Alleen maar wat ze aanhad. Dat is vrij ongewoon, om het zacht uit te drukken. Mijn vrouw was een ongewone vrouw, inspecteur. En dat is ook zacht uitgedrukt. Mm. En u beweert nog altijd dat u er geen idee van hebt waar ze is? Nee. Haar uiteindelijke bestemming staat nog niet vast. Om u de waarheid te zeggen, inspecteur... ...de verhouding tussen mijn vrouw en mij was nogal gespannen. Dat moet iedereen geweten hebben, u ook. Haar laatste boodschap voor ze me verliet was... dat ik... Uh, ja? Dat ik naar een heel warme plaats moest gaan... als ik haar ooit terug wou zien. Dus u had ruzie met uw vrouw? Uh, ruzie had ze alleen in haar zachtere en meer vriendelijke momenten. Bedoelt u dat u niet zo goed met elkaar kon opschieten? Dat is het eufemisme van de week. Nou ja, ik zal het maar bekennen. Ja? Ze, ze gooiden... met voorwerpen. Oh. En ze gooiden niet vaak mis. Ik geloof dat u de ernst van de zaak onderschat, meneer Houtkassel. We zijn bezig met een onderzoek naar de verdwijning van uw vrouw. We hebben feiten nodig. Als u de waarheid wil spreken, des te beter... Als u dat niet wilt, komen we er toch achter. En dan maakt u het alleen maar erger. Mm. Voor uzelf. Ik verzeker u, inspecteur, dat ik niet heb gelogen. Nee, hoe zou dat kunnen? Tot nu toe hebt u me niets verteld. Dat is het klopje van uw hier. Laten we maar binnenkomen. Binnen. Inspecteur? Ja? De dokter is er, inspecteur. En we hebben... Ja, toe maar. Wat, wat is er? We zijn op iets gestoten bij het... Uh... Graven. Het lijkt op een kist. Doodkist, inspecteur. Mooi. Zeg tegen de dokter dat hij zich klaar houdt. En het op wat het ook is. Ja, inspecteur. Rapporteer, zodat hij wat na weet. Jawel, inspecteur. William Hartcastle. Op grond van verkregen informatie... moet ik u dit bevel tot huiszoeking tonen. Voor uw huis en de belendende terreinen... Mijn mensen zijn nu bezig voor uw tuin om te spitten. Dat stel ik zeer op prijs, inspecteur. Ik ben al lang van plan het zelf te doen, maar. Sinds de verdwijning van mijn vrouw en door allerlei andere rompslomp. heb ik er nooit tijd voor kunnen vinden. Als u een verklaring wilt afleggen? Kom nou, inspecteur. Als ik iets verkeerd zou hebben gedaan. zou ik daarvoor gestraft moeten worden, niet? Ja, natuurlijk. Waarom zou ik het u dan gaan vertellen? En mezelf in moeilijkheden brengen? Aangenomen dat ik iets verkeerds heb gedaan. Uw geweten? Hm. <laughs> geweten? U hebt haar niet gekend, inspecteur. Anders zou u dat niet zeggen. Als ik haar iets zou hebben aangedaan... zou gewetenswoeging het laatste gevoel zijn dat me zou plagen. We zijn meer dan dertig jaar getrouwd geweest. Ik heb geen moment geluk gekend. Ze maakte mijn leven tot een hel... Ik heb voor haar gedaan wat ik maar kon. Maar het was nooit genoeg. Geweten? Dat is een kring. Dat is nog geen reden om haar te vermoorden. Wie heeft dan gezegd dat ik haar vermoord heb? Ik niet. Dat zijn we aan het onderzoeken. Het is onze plicht haar te vinden. Dat begrijp ik. En ik neem het u dan ook helemaal niet kwalijk. Maar zoals u al zei, het is uw plicht... Dus u moet maar zien dat u haar vindt. En als u haar vindt, mag u haar houden. Als een gevonden voorwerp niet binnen een bepaalde termijn door de eigenaar wordt opgeëist, valt het aan de eerlijke vinder toe, nietwaar? Nou, ik kan u één ding verzekeren. Niemand, ikzelf niet uitgezonderd, zal mijn gewezen vrouw opeisen. U zei gewezen, vrouw? Dat zei ik, ja. Oh, hoe kent het oude gezegde? Uit het oog, uit het hart. Hm. Of moet ik verlangen blijven hopen? Oh. Spijt me, inspecteur. Maar soms ziet de wet alleen zwart en wit... terwijl de tinten daartussen het belangrijkst zijn. de brigadier weer. Binnen. Binnen. Binnen. Ja, brigadier? Ik moet u even spreken, inspecteur. vertrouwelijk... Oh, ik kom. Ja? Een lijk, inspecteur. Ah, dus toch. Wat heeft zegt de politiedokter? Nog niks. Hij gaat het onderzoeken, maar... ...zodra we de kist hadden, dacht ik misschien dat u wel... Uh... Ja, dat is goed. Nou is dit erbij. we van iedere ontwikkeling op de hoogte. Zeker, inspecteur. Er gebeurt niets met me. Ja, maar ze denken dat je je vrouw vermoord hebt. <hijen> jij weet dat het niet waar is. <hijen> ik, ik heb hen mijn hele leven niet aangeracht. Dat weet ik, maar zij zullen je niet geloven. <hijen> wat zij geloven komt er niet op aan. Alleen wat jij gelooft. En nou je bliksem snel naar de keuken. En je maakt dat lekker schlaven vanavond. <hijen> ik zou maar geen plannen maken voor de naaste toekomst, meneer Haartkazel. Oh, oh, oh, oh. Je kunt nooit weten, inspecteur... Doe maar Emmy. Maak iets bijzonders voor vanavond Bent u klaar meneer Houtkassel? Mm, helemaal klaar inspecteur Doe me de boeien maar aan Dat zal niet nodig zijn Dank u inspecteur ah, Kom dan maar mee, uw spullen kunt u later wel laten komen mm. Oh, zo lang zal ik niet blijven Ik krijg geen hoogte van u meneer Hartkassel. U bent in ernstige moeilijkheden En u maakt er een grapje van u bent daar buiten, inspecteur, in beide opzichten. Je kan beter een sjaal meenemen. Zie je. Dank je, Amy. Nou, u, inspecteur. Inspecteur, wat is er aan de hand? Wil je die... De De dokter wou even spreken, nou dadelijk. Ja, zeg tegen hem dat hij me morgen kan spreken als hij zijn rapport brengt. Ik geloof dat u beter nu even met hem me kunt praten, inspecteur. Oh. Nou, goed blijf hier bij de aarstand. Jawel, is dat Is er iets mis, brigadier? Ik zou het u niet kunnen zeggen, meneer. Als ik met iets kan helpen. Ik zou u niet denken, meneer. De inspecteur heeft me verteld dat u mijn tuin hebt omgespit, brigadier. Ja, spijt me, ja. Ik hoop dat u mijn rozen niet hebt beschadigd. Ik zou het niet denken, meneer. We zijn heel erg voorzichtig geweest. Dank u, brigadier. Ik hoop er een paar prijzen mee te winnen op de bloemententoonstelling. Yes, meneer. brigadier, De mooiste schepping van de natuur. Hun enige doel op aarde is schoonheid en toon te spreiden. Ja. Bent u het daarmee eens? Zeker, meneer. Natuurlijk. Mm -hmm. Net wat u zegt, meneer. Ik dacht wel dat u dat zou zeggen. Zelfs te midden van het tumult van deze dag... en van deze eeuw... moeten we van tijd tot tijd stilstaan... om bezadigde attracties te bewonderen. Zeker, meneer. <laughs> het is een genot te ervaren... dat u mijn standpunt deelt, brigadier. Ja, meneer, dat zal wel. Ja. U gaat hier? De inspecteur roept u, brigadier. Dat hoor ik, meneer. Maar ik... Uh... Ga maar. Ik zal echt niet weglopen. u gaat hier? Hoort u wel. De inspecteur wordt ongeduldig. Uh, tot uw rust, inspecteur. Z zijn ze weg? <laughs> ja, maar ze komen gauw terug. Let maar eens op. Oh, ik, ik, ik begrijp het niet. Ik vind het zo vreselijk, Mooi. Kom nou, Amy. Het moet flink zijn. Het gaat toch goed, allemaal? Daar komt-ie. Ga maar weer gauw naar de keuken, Amy. Denk erom iets bijzonders klaarmaken, hoor. Meneer ja, heb... Haapkassel? Ja? We hebben een lek opgegraven in uw tuin. Ja, dat hebt u me al verteld. Dat weet ik ook wel, maar de politie heeft ook verteld me dat het van een man is... Ik heb nooit het tegendeel beweerd. U hebt nooit iets beweerd. Wij zoeken naar het lijk van een vrouw en we graven er een van een man op. Wat dacht u dan? Meneer Sweeney Zaliger zou zich erg opgelaten hebben gevoeld... als u hem als iets anders zou hebben gekwalificeerd. En een opgelaten meneer Sweeney? Nou, ik moet er niet aan denken. Sweeney? Och, u weet wel. Weilen Klerens Sweeney. Heel liefdeloos Sweeney de zwerver genoemd. 18 maanden geleden op 62-jarige leeftijd gestorven aan de gezamenlijke gevolgen van een misbruikt leven. Maar hij heeft het geleefd zoals hij het zag. Dat de rest van de wereld zijn inzichten niet deelde, daarvan heeft de heer Sweeney zich terecht niets aangetrokken. Mogen zijn ziel rusten in vrede. Maar hoe? Maar hoe? Maar. Oh, ik weet wat u wilt vragen, inspecteur. Hoe is hij in mijn tuin gekomen? Waar is hij aan gestorven? Heb ik hem uh, vermoord? Ja, ja, ja. Ik kan u verzekeren dat hij vredig is heengegaan. Althans, zo vredig als het een man als Sweeney was, vergund. In zijn bed. Omringd door zijn verheugde gezin, zijn familie en zijn verdere vijanden. Oh. Ach, ik geloof dat zijn vertrek naar andere oorden de aanleiding is geweest... tot veel feestelijkheden in de huishouding der Swinies. Maar wat moet die in uw tuin? <nys> Inspecteur, zou u een arme bliksem zijn laatste rustplaats willen weigeren? U moet mijn woorden niet verdraaien. Ik heb genoeg van uw zogenaamde humor. Of bent u van plan om te vertellen dat het gebruikelijk is... lijken in achtertuinen te begraven? Er is geen wet tegen een particuliere begrafenis. Niet wanneer die wordt geregeld via de officiële instanties. Maar ik kan me niet herinneren dat ik een aanvraag in die richting onder ogen heb gehad. Hm. Ik heb inderdaad verzuimd de betrokken autoriteiten in kennis te stellen. Een fout, mijnerzijds, dat geef ik toe. Hardcastle, ik vraag je voor de laatste keer: waar is jouw vrouw? Inspecteur. Nu vraagt u mij uw werk voor u te doen. Ja, we mogen toch wel wat medewerking van het publiek verwachten, nietwaar? Ook als die medewerking zou kunnen leiden tot een aanklacht tegen de man... ...die tot die samenwerking bereid is. Ah, u geeft dus toe dat de verdwijning van uw vrouw... ...een onrechtmatige praktijk is toe te schrijven. Dat heb ik weer niet gezegd. Wie verdraait er nou woorden? Maar als er niets onrechtmatigs is in wat u hebt gedaan... ...waarom vertelt u het ons dan niet? Nou, zo gemakkelijk is dat niet. Ik zal u dit vertellen. Voor zover het mij betreft, heeft er niets onrechtmatigs plaats gehad... met betrekking tot de verdwijning van mijn vrouw. Maar mijn handelingen die tot doel hadden die verdwijning te verheimelijken... Uh, konden wel eens worden uitgelegd als onrechtmatig. Waarmee u laat doorschemeren naar nou u voor de min op te maken... dat de dood of de verdwijning van uw vrouw een natuurlijke oorzaak heeft gehad? Maar heeft plaatsgevonden onder omstandigheden die het reden tot twijfel zouden kunnen geven? Heel intelligent geredeneerd, inspecteur. Heel intelligent. Maar u hebt ons nog altijd niet verteld waar het lijk van uw vrouw is. Dat werd ik ook niet van plan. We hadden verwacht het lijk van uw vrouw in uw tuin te vinden. Mm -hmm. In plaats daarvan hebben we dat van Sweeney gevonden. Mm -hmm. Als Sweeney een natuurlijke dood is gestorven, zoals u beweert, mm -hmm. en dat is gemakkelijk na te gaan, mm -hmm. dan was er voor u geen aanleiding hem heimelijk in uw tuin te begraven. Mm -hmm. Oh. Wacht eens even. Tenzij u een ander in Sweeney's plaats hebt begraven... ...in welk geval u gedwongen was zich hoe dan ook van het lijk van Sweeney te ontdoen. Juist. Uitstekend, inspecteur. Werkelijk uitstekend. Ha? Huh? Dat, dat geeft u dus toe? Ja. Wilt u dan uh, nu een verklaring afleggen? Wie aangezegd heeft, moet ook mee zeggen. Goed. Ik zal een verklaring afleggen over de wijze... ...waarop mijn vrouw is gestorven. Over niets anders. De rest is uw zaak. Eh, bent u zover? Ja, stikt u maar van wal. Het zal geen prettige verklaring zijn, maar wel een korte. Hm. Mijn vrouw is dood. Maar ik heb haar niet vermoord. Ze had een van haar gebruikelijke driftbuien... ...en wilde met de lijf gaan. Daar ze lichamelijk rijker begaafd was dan ik... ...was de strijd nogal eenzijdig. Ik kon alleen maar proberen me te verdedigen. Toen ik zo even zei... ...dat ik nog nooit een vinger naar haar had uitgestoken... ...had ik daaraan moeten toevoegen... ...dat me dat uit fysiek oogpunt... ...ook onmogelijk zou zijn geweest. Bij mijn poging om me te verdedigen... ...liep ik om de tafel. Huh? <laughs> ja, ja, dat klinkt misschien laf, inspecteur... Maar de zucht tot zelfbehoud is in ieder aangeboren. Hoe dan ook, ze zat me achterna. Ze gleed uit en sloeg met haar hoofd tegen de punt van de tafel. De tafel is van stevige makkelij. Dat ziet u wel, hè? Ja. De gevolgen waren dan ook helaas fataal. Voor mevrouw dan. <laughs> Kunt u me bijhouden, inspecteur? Ja, dat gaat best trapper door. Goed. Het ongeluk... En het was een ongeluk. Stelde me voor een aantal problemen. Gelet op de bekende gespannen verhouding... mocht ik niet verwachten dat mijn verhaal geloofd zou worden. En om een jury van seksgenoten niet aan de verleiding bloot te stellen... hun geweten geweld aan te doen... besloot ik... Haar lijkt te vervangen door dat van meneer Sweeney. In zekere zin, inspecteur. In feite is het een klein beetje gecompliceerder. Dat zult u dadelijk horen. Maar wat ik u verteld heb is volkomen waar. Ja. ja. Ik geloof dat het uh, gebeurd zou kunnen zijn zoals u het hebt verteld. Zie je wel. Zelfs u gelooft het niet helemaal. Dat ligt ook niet op mijn weg, maar op die van een rechter en een jury... Als die u geloven, wordt u vrijgesproken. Goeie genade, inspecteur. Ik pijn ze niet over het noodlot zo te tarten. Zo ver komt het niet. Ik begrijp u niet. Hoe de zaak ook zal eindigen, er zou toch eerst een proces moeten zijn. U bent toch niet van plan iets onverstandigs te doen? Wie ja. waar? <laughs> Rustig maar, inspecteur. Ik ben niet van plan me van kant te maken, als u dat bedoelt. Als ik het alleen maar laten om niet voortijdig met mijn vrouw te worden herenigd. Maar een beetje naïef vind ik u wel. Hm? U kunt geen proces tegen me aanspannen als u niet beschikt over het lijk van mijn vrouw. Of over andere bewijzen van misdrijf. Ongeacht het aantal verklaringen dat ik teken. U onderschat ons, meneer Haartkassel. We zullen het lijk van uw vrouw vinden. Zelfs al zouden we weile meneer Sweeney's officiële graf moeten openen. He he. Ik had wel gedacht dat u op dat idee zou komen. Tja, dat is dan uw zaak, hè. Maar, eh, mag ik u een vriendschappelijke waarschuwing geven? Ja zeker. Zo simpel als u denkt, is de zaak helemaal niet. Oh, maar zo moeilijk als u het wilt laten voorkomen, is die ook weer niet. We zullen ons in verbinding stellen met de diverse begrafenisondernemers... ...tot we de firma vinden die verantwoordelijk is voor de begrafenis van Sweeney... En die ondernemer zal stevig aan de tand worden gevoeld. De lijken kunnen niet verwisseld zijn zonder medeweten van de begrafenisondernemer. Daar kom ik dadelijk op terug. Uh, uh, wat gebeurt er als u de verantwoordelijke ondernemer hebt opgespoord? Dan stellen we de plaats vast van het officiële graf van Sweeney... en vragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken vergunning om het graf te openen. Mm, Zo'n vergunning geeft een heleboel administratieve rompslomp, is niet... Nou en of... De staatssecretaris geeft ze niet graag af. Maar in een zaak als deze hebben ze geen andere mogelijkheid. Eerst moeten wij die bewuste begrafenisondernemer opsporen. Dat is niet zo moeilijk, inspecteur. Hij zit voor u. Hij zit... Wat? Bent u? Ja, ja, ik. Hebben ze u dat niet verteld, Jaaf? O, ik heb mijn zaak ongeveer een jaar geleden aan kant gedaan. Goed, meneer Hartkassel... U zit vol kleine verrassingen, maar dat geeft niet. Ik zou graag uw boeken willen inzien. Ik moet de bijzonderheden hebben van iedere begrafenis... waarvoor u in de twaalf maanden voor u heen gaan verantwoordelijk bent geweest. En ik moet u waarschuwen dat ik alle gegevens van wijle meneer Sweeney... bij zijn nabestaanden kan verifiëren. Ik zou het niet in mijn hoofd halen obstructie te plegen, inspecteur. Goed, laat mij dan de boeken zien. Niets gemakkelijker dan dat. Alles heb ik hier in de la. Prachtig. Hier. Hier hebt u het register. Alle begrafenissen staan erin van de laatste vijf jaar. 61. 62. En verder. A 64. Augustus. September. Hier, ah, hier heb ik het. Clarence Sweeney, vak 417, Greenland begraafplaats. Dat zegt niets. Hm? Wat... De, de inschrijvingen zijn niet helemaal juist, inspecteur. Wat? Hoe bedoelt u? Uh, nou, om u de waarheid te zeggen... ...ik had wel verwacht dat ik in deze situatie zou komen. Uh, daarom heb ik de inschrijvingen en uh, de ontslapenen zo'n beetje door elkaar gegooid... Hmm. Ik zou zelf niet meer kunnen vertellen waar iemand na een bepaalde datum is begraven. Bedoelt u dat iedereen op een andere plaats begraven ligt dan uw boek aangeeft? Zomaar, luk over alle kerkhoven verspreid? Het spijt me. Ja. Het was een heel werk. Dat kan ik mij voorstellen. Dat is nou... Ja, zoiets heb ik zo lang in het vak ben. Jongen, jongen. Het spijt me dat ik u last heb bezorgd, inspecteur. Hm? Oh ja, natuurlijk. De brigadier, vast. Binnen. Ja, brigadier. Uh, de dokter wil u toch nog even spreken, inspecteur. Hij zegt dat hij hier klaar is. Zeggen dat ik hem morgen wil spreken op het bureau. Laat de mannen inrukken, we zijn allemaal klaar hier. Klaar? Nou? Oh? Nemen we haar mee? Nee. Ik arresteer hem niet, brigadier. Ik zei dat we hier klaar zijn. De zaak is afgesloten. Afgesloten? Heb je het gehoord? Maar inspecteur, wat is er dan met mevrouw Hardcastle? Oh, ja, die is dood. Op dat punt heeft meneer Hardcastle me overtuigd. Het staat vast dat hij heeft begraven. Neem het niet kwalijk, inspecteur. Maar waarom vragen we geen vergunning aan om het graf te openen? Een vergunning aanvragen om het graf te openen, brigadier. Huh? Meer niet? Nou, je weet hoe huiverig binnenlandse zaak is voor één vergunning... met de hele papierenkamer die er aan vast zit. Hm? Nou, onze vriend hier, meneer Hardcastle... is zelf begrafenisondernemer geweest. Ja? Het stoffelijk overschot van zijn vrouw heeft hij verwisseld met dat van een ander... En zelfs hij weet niet meer waar het is terechtgekomen. Dat betekent dat wij ze allemaal zullen moeten openen. Weet jij hoeveel mensen hij heeft begraven sinds zijn vrouw verdween? En op hoeveel kerkhoven? Nee, dat weet ik niet. Nee, dat weet jij niet. Dat weet ik niet. Maar... Nou, dan zal ik het jou vertellen. Wil jij binnenlandse zaken om 267 vergunningen gaan vragen? Wou je dat? Nou, ik niet. De zaak is af, dat is loopt. Er. Ga mee. Ga mee, ja, ja, ja, dat ja, natuurlijk is natuurlijk William. Ja, Amy. Zijn ze... Ja, Amy, nu zijn ze weg. Oh. Hoor je wel? Ja. Nee, nee, nou niet kijken, Amy. Dat is zo sneu voor die arme inspecteur Johnson. Oh, ik kan het, ik kan het haast niet geloven. Kom, Amy, nou niet meer huilen. Hier, hier, leg het register maar weer netjes op zijn plaats, hè. Ja, William, dat, dat zal ik doen. Je hebt gelijk. Het was een heel karwei, al dat geschrijf. Maar dat boek is zijn gewicht aan goud waard. Wat jij? Ja, ja, William. Zijn gewicht aan goud. Hier, je, je pantoffels. Dank je, Emmy. Dus Rien van Noppen en Tine Medema als meneer Hardcastle en mevrouw Barlow, zeg maar Amy, in een eenakte van Michael Dines, vrouw vermist. De inspecteur van Scotland Yard was Jan Wechter, de brigadier Hans Veerman. De vertaling is van C. de Nooier, de microfoonbewerking van Jan C. Hubert, die ook de regie voerde.